van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee jongens hebben net hoge straffen gekregen voor een huurmoord op een crimineel. Hij werd vorig jaar doodgeschoten in Amstelveen. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat de jongens de liquidatie tot in de puntjes hebben voorbereid. Ze zijn er al langere tijd mee bezig geweest. Er is een pijlbaker geplaatst onder de auto van het slachtoffer. Er is proef geschoten met het pistool in het park. Ze zijn bij zijn huis geweest, ze zijn hem Gevolgd. Ze hebben hem opgewacht. Dus dat, dat duidt allemaal wel op een grondige voorbereiding van deze liquidatie. De dader was toen 16. Hij zou meerdere kogels hebben afgevuurd. Hij krijgt de maximale jeugdstraf van twee jaar en jeugdtbs. Een medeverdachte van 21 moet 20 jaar de cel in. Hij zou de opdracht voor de huurmoord hebben aangenomen en zou de chauffeur zijn geweest. Bij een brand in een loods in Moerdijk in Brabant is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen. Een complete wijk wordt binnengehouden. Omroep Brabant sprak de huurder van de loods. Hij denkt dat het uit voorzorg is allemaal. Niemand teweeg wist wat wij daarin hebben opgeslagen. Wat stond er in die loods? Nou, van alles naar handen Waar moet van, ik dan aan van, denken? Blaagkasten, kasten, lampen, dat soort dingen van, van alles. Mensen in de wijk mogen hun auto niet gebruiken en alleen een kort rondje lopen met de hond. En mensen die een kat hebben, moeten de pootjes wassen omdat er mogelijk asbestdeeltjes in zitten. En het gaat eindelijk gebeuren. De legendarische Duitse slagerzanger Heino komt optreden in Heino. En als je denkt, wie is dat ook alweer? Ja, ja, blauw, blauw, blauw, You Don't see, see it. It. 84, die draait al heel wat jaartjes mee. Hij stond drie jaar geleden bijvoorbeeld ook al eens op de Zwarte Cross. Maar hij was dus nog nooit in het plaatsje Heino in Overijssel. En dat kan hij over een tijdje dus ook afstrepen van zijn woenslisten. In maart gaat hij er optreden in een bowlingcentrum. Het weer nog. Temperaturen rond het vriespunt. Het blijft wel droog en de zon schijnt flink. Vannacht een stuk kouder. Min 2 tot min 7. En morgen ongeveer hetzelfde. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ja, en zo zitten we in één keer met een... Uh... Ja, het is heel, heel druk geworden in de studio. Het is druk geworden, ja, Ar ja, ja, ja. Er ja. wordt of, nu heel het is fred. heel erg druk. Ik heb, heb nee. hele leuke mensen ook van de nieuwjaarsduik, heb ik begrepen. Van de? De nieuwjaarsduik. Dat is er dan niet, Ja, dat doe ik elk jaar aan mee, is heel gezellig. Of was jij dat? Wel koud. Je, het is een paar koud. jaar niet geweest, hè, Willem. Nee, we? nee, nee, nee. Maar goed, ik zie inderdaad een groep mensen zitten... Uh... Eentje loop je te film, een bekende kop trouwens. He, ja, man. dat is onze Leo, ja. Leon van S. En uh, de gast hier ook in de studio inmiddels aangeschoven. Jurre Keuning en uh, Leontien Trijber. En uh, Leontien, die uh, vertegenwoordigt de Zandstroom. De leukste club van Zandvoort, heb ik begrepen. <laughs> en Jurre, uh, de stichting uh, Nieuwjaarsduik. Zeker. Ja, en twee jaren. Uh, uh, uh, Werkeloos geweest. Ja. <laughs> <laughs> Twee jaar niks gedaan, helemaal zitten wachten? Nee. We zijn hartstikke blij dat het dit jaar waarschijnlijk wel weer gaat plaatsvinden. Het ja. ligt natuurlijk helemaal aan het weer. Dan gaat de nieuwe... Of, uh... Ja, wat zijn de restricties? Uh, zijn er bepaalde weersomstandigheden uh, dat jullie zeggen van dan gaat het niet door? Ja, de Rengs gaat uiteindelijk beslissen of de duik door mag of niet. En dan ja. gaan we voor de duik in overleg mee. Ja. En we, ja, dat is helemaal aan hun als ze denken van het weer is te slecht. Uh, gevaarlijke situaties kunnen daar ontstaan. Ja. Dan gaat het niet door. Ja. Uh, maar goed, volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Dus we hopen ook dat dit jaar het gewoon weer door kan. Nee, want bijvoorbeeld de temperatuur. Hè? Zoals, zoals, nu, nu is het uh, onder nul hè? of bijna onder nul. Uh, dan gaat het wel door? Dat, ja, dat, ja, ja. Mensen... Nou ja, dat wil ik wel zo zeggen. Maar ja, als het goed is, de koude daar komen de mensen natuurlijk ook ja. voor. Hè, voor de koude zee. Ja. Uh, voor de, gewoon het doorstaan van een ja. kater op een uh, nieuwjaarsdag. Hoe lang ben jij al betrokken bij de stichting? Uh, de, nu drie jaar denk ik dat het is. Uh, de eerste keer dat ik erbij was, was de dienst uh, voor... De okay. coronatijd. En U daarna hebt... natuurlijk twee jaar niet. En nu mijn tweede keer. Ja. Je hebt ook meegedaan, neem ik aan dat Ik heb ook meegedaan. Ja. Niet uh, toen ik uh, bij de stichting zat, maar wel uh, zelf een paar jaar geleden. Ja. Weet je ook wie de oprichter was? Ja, ook van Batenburg. Ook van Batenburg. Ja. Nou, dat was een bloemendaler. Die is het uh, nog niet zo lang geleden Dat is toch heel jammer, hè? <laughs> ja. Ja, <laughs> ja uh, ik heb hem goed gekend. Hij uh, was ook een, uh, bevriend en een neef van mij. Fred Kroonsberg. Die woont hier ook in de uh, in Zandvoort, daar heb ik in de raad gezeten hier van Zandvoort. En uh, ja, ook ok Wattenburg, uh, uh, ja, die heeft het uh, volgens mij opgericht ook, hè, die, uh, dat hele gebeuren. Ja, ik, heb, ik heb het niet allemaal meegekregen, maar ik weet wel dat hij uh, daardoor uh, in Nederland wereldberoemd is geworden. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. <laughs> Want dat vindt op allerlei locaties ook in Nederland plaats, niet alleen maar in Zandvoort. Hè? Nee, er zijn meerdere locaties. Uh, in Zandvoort is natuurlijk de leukste... Maar gelukkig is het uh, heel erg uitgebreid door heel ja. Nederland... dat iedereen eigenlijk mee kan doen aan een nieuwjaarsduik. Je Zandvoort de leukste club uh, van Nederland... maar ook nog de leukste nieuwjaarsduik. Leg uit, waarom is hier het leukst? Nou, we hebben hier, <laughs> dat is een hele goede vraag. We hebben hier altijd een heel leuk programma. Ja. Um, om twee uur is de duik, maar daarvoor is er altijd nog een warming-up. Ja. We hebben allemaal leuke mensen die even langskomen om ja. te praten. Soms komt de burgemeester ook langs om even wat te zeggen. Um, is, is de zwembroek ook? Nou, we hopen dit jaar dat hij in zijn zwembroek komt, dat hij zelf ook... Ja, ja, ja. Nou ja, hij is moedig genoeg. Dus wat dat betreft. Ja, allemaal heel spannend. En, eh, uh, Leontien. Ja. Vertel Goeie... ja, uh, Middag is het inmiddels. Het is middag. Ja, het ja. is middag, 12 uur. I, ja. Uh, de zandstroom. Ja, ontmoetingscentrum Zandstroom. Uh, dat is het goede doel. Uh, dat is het goede doel. Hoe fantastisch van, die, van dit jaar. Want jullie zijn. Hoe is dat gegaan, uh, Jurgen? Uh, worden er een aantal uh, goede doelen voorgedragen en dan een keuze gemaakt? Hoe ja, werkt het? Als uh, bestuur kijken we gewoon naar wat is er allemaal in Zandvoort. Ja. Wat, uh, wat zouden wij dit jaar graag aan gaan besteden? De vorige editie was de Rengsbrigade. Ja. En dit jaar is het de Zandstroom. De Zandstroom. Uh, Leontien, vertel over de Zandstroom. Ja, Zandstroom, wat moet ik daar nou over zeggen? Wij zeggen altijd een beetje in de wandelgangen. Het is de leukste club van Zandvoort. Ja. Met een knipoog. Natuurlijk is het niet leuk als je gaat vergeten. Maar als je gaat vergeten is het echt heel fantastisch. Dat je gewoon naar een leuke club kan. Ja. En uh, waarom is die leuk? Omdat we iedere dag ongelooflijk veel plezier maken met elkaar. Er wordt ontzettend veel gelachen. Wij zeggen altijd als je gaat vergeten. Is dat zeker niet het einde van het leven. Het einde van het bestaan. Sommige mensen leven nog vrolijk verder. 8, ja. 9 ja, bent... jaar. Het is natuurlijk geen vrolijke ziekte. Maar als je hem hebt is het superbelangrijk dat je iets leuks gaat doen. En dat kan bij zo'n club. Ja, maar even voor de luisteraars. Want uh, vergeet, uh, ja, we hebben het natuurlijk over Alzheimer of dementie. Ja, we hebben het, wij noemen dat een haperend brein. Een ha en ik ja. zit daar nu een beetje luchtig over. Maar dat is natuurlijk een hartstikke ernstige ziekte. Mm -hmm. En helaas uh, komt die steeds meer voor. We worden allemaal ouder met z'n allen. En ook jongere mensen kunnen ermee te maken krijgen... Um, maar er is niks aan te doen. Ik bedoel, ze onderzoeken al jaren en jaren en jaren... maar ze vinden daar niks voor. Het gaat iets mis in de hersenen. Het is natuurlijk hartstikke complex en ingewikkeld. Dus ik zeg altijd, het enige wat wij kunnen doen als samenleving... als omgeving, als familie, als professionals... als buren, als vrijwilligers... is zorgen dat we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Ja. En daar zit hem de crux in. Want op de een of andere manier is er helemaal niet zoveel kennis eigenlijk... hoe je dat nou doet. Stel als je partner gaat vergeten dan is dat een hartstikke ingewikkeld verhaal. En ja. niemand vertelt je eigenlijk... hoe je daar dan vervolgens mee om moet gaan. Ja. Nou is het wel zo dat de meeste mensen... Uh, gezinnen of, of, of uh, stellen die nog bij elkaar wonen... waarvan een van de uh, beide partners gaat dementeren... dat die ook gebruik kunnen maken van coaches, hè? Van mensen die hun begeleid, zeg maar tijdens zo'n proces. Is name... ik ga heel even, mag ik je even onderbreken? Ja? Want ik wil zo heel graag dat woord dementerend en dementeren daaruit. Oh. Op de ene of andere manier is het zo'n stempel... Ja. En daarom hebben wij het zeg maar liever over mensen die vergeten. Of mensen met een hapere brein. Ja. Want mensen zeg maar die het hebben, hebben daar veel last van. Van ja. dat etiket. Ja. Okay? En ja. daar kan je niks van doen. Want nee. iedereen die noemt het zo. Maar wie er ook maar... heel veel last van hebben, dat zijn de mantelzorgers. He? Zeker. Wij ja. zeggen voor de mantelzorgers is het topsport. Het is voor de mantelzorgers absoluut topsport. En net als een topsport, daar heb je gewoon een team om je heen nodig. Mm -hmm. En als je dat team om je heen hebt, is het beter vol te houden. Het is zeker topsport. Het is, zeker, het is topsport voor de mensen die het krijgen. Maar het is ook topsoort voor de mensen die ermee om moeten gaan. En dat is langdurig. Dat is niet een weekend. Dat is jaar in, jaar uit. En heel vaak kan je aan de buitenkant... Misschien herken je dat wel. Kan je aan de buitenkant niet zien dat iemand een hersenziekte heeft. Want aan de buitenkant verandert er niks. Nee. Dat is nee, soms en... zo schrijnend. Hè? Dan, dan zitten mensen helemaal midden in dat proces. En dan zijn ze helemaal uitgeput. En dan komen ze iemand tegen op straat. En die zeggen dan goed bedoeld natuurlijk. Nou, Jan ziet er goed uit. Het gaat hartstikke goed met hem. Mm -hmm. Maar het gaat niet goed met hem. Nee. Dat, dat, dat zieke gebeuren, dat gebeurt in zijn hersenen. Dus daar ja. Ja, ontstaat een krater, zoals wij dat noemen. Ja, ja, en soms dan heb je het helemaal niet door dat mensen daar nee. aan leiden. Zeg maar. nee. Omdat ze ook goede momenten hebben. Zeker. En zeker nog als ze in, in een fase verkeren dat ze ook iedereen kennen en herkennen... Ja, ja. ...dan heb je hem niet ja. zo goed eigenlijk. Nee, doen. dat klopt. Dat is ook lastig. Dus dat is, wat dat gaat... Ja, moet ...in mijn ogen zou eigenlijk... ...niemand moet iets van mij, maar het zou fijn zijn... Zeg maar, ...als zoveel mogelijk mensen ooit een training doen... ...of een cursus, dat je een beetje weet... ...oké, okay, er staat iemand op de markt bij je viskraam... ...en die heeft net betaald. Dat gebeurt dus echt. Die heeft ja. net betaald. Ja. En hij gaat weer zijn portemonnee pakken... ...om weer te betalen. Waarom? Omdat hij geen korte termijn geheugen meer heeft... ...en niet meer weet dat hij net al betaald heeft. Ja, dan is het fijn als de man achter de viskraam weet. Hé, hey, wacht even. Deze meneer of mevrouw moet ik even helpen of beschermen tegen zichzelf. Mm -hmm. ja. En het zijn, het zijn heel veel mensen zijn er bang voor. Dat snap ik ook nog. Want het is best een enge ziekte. Maar op de een of andere manier. Wij houden echt ongelooflijk. Van alle mensen. Maar zeker van mensen die vergeten. Want het zijn ja, ook supermooie, lieve, waardevolle mensen met een verhaal. En um, ja. lijkt wel reclame dit, hè? maar dat is niet zo, zo bedoel ik het niet hoor. Nee, we, we, zijn, we willen heel graag af van het, het gidszwarte imago van bij wijze van spreken. Oh, naar nou, de zandstroom, daar moet je niet naartoe, want dan, dan, dan heb je het. Terwijl wij eigenlijk altijd zeggen, kom nou gewoon binnen. En op het moment dat mensen binnen zijn, vaak wachten familieleden veel te lang. Hè? Dan zijn ze al helemaal, helemaal er doorheen. En dan komen ze eindelijk en dan zijn ze super opgelucht. Omdat ze echt niet wisten dat het zo leuk was om ja. naar zo'n club te gaan. Ja. Dus maar zijn de patiënten ook altijd bereidwillig om, uh, om naar zo'n opvang te gaan? Want ik heb ook ja, wel Ik ga je weer even corrigeren als je het goed vindt. Ja? Ik, mag, ik mag geen patiënt zeggen. Nee. We <laughs> hebben, want dat is weer een stigma. Stel, wij hebben een, we, we noemen het een club. En hoe is dat ontstaan? We hebben dat gewoon besproken met de mensen zelf. Hoe noem je het waar je naartoe gaat? Ja. De een zijn mijn werk, sociëteit, mijn feest, duimpan. En het woord club kwam eruit. Zo zijn wij verder gaan borduren. Nu hebben wij clubleden, deelnemers of clubleden. Dat klinkt wel veel fijner, vaak. Mensen met DBT hebben vaak van zichzelf niet eens in de gaten dat ze ziek zijn. Mm -hmm. Ze weten het niet. En dan de partner zegt dan vaak... ja, mijn man of vrouw wil er niet aan. Nee, ze kunnen het niet weten. Omdat die functionaliteit om het te weten is kapot. Die is er niet meer in het hoofd. Dus we noemen het clubleden. En het andere is het dagopvang. Ooit heeft iemand in Nederland bedacht dagopvang, dagbesteding. En het zijn met alle respect het zijn verschrikkelijke woorden... Want stel je voor, je zal maar naar de dagopvang moeten. Mm -hmm. Nou, welk mens wil daarheen? Terwijl een club is een totaal ander gevoel. Ja, precies. Dus en, en om een beetje, ik ben nogal bevlogen, maar dat hebben we in de gaten. <lacht> om maar aan te geven, ja. wij zijn eigenlijk met z'n allen nog maar bezig met het topje van de ijsberg. En ja. dus zo'n club. Zou in mijn ogen eigenlijk net zo normaal moeten zijn als radio maken, als, als werken, als naar school gaan, als studeren. Op een x-moment word je brozer in je leven. Dat is nou eenmaal zoals het leven gaat. En dan zijn er, nou ja, Zandvoort heeft er twee. Dat zijn prachtige welzijnsdingen. Er zijn er clubs waar we mensen gewoon kunnen helpen. Ja. Uh, Jurgen, jij, jij bent nog hartstikke jong. Heb, ben ik streng, je... hè, of niet? Nee, hoor, nee. Oh. nee, Nee, nee, nee. nee. Oh. nee we zijn juist Goed. blij als iemand openhartig is en, uh, en eerlijk is. En, en dat ben je. Uh, ik ben een soort spreekbuis voor al die mensen die dat niet meer zelf kunnen doen, zal ik maar zeggen. Die kunnen ik, niet meer voor ja. zichzelf uh, opkomen. En ja. duidelijke. Een duidelijke spreken. Duidelijke spreekbaar. Ja. Ja, maar Wat ik aan Jurgen wilde vragen. Want jij bent hartstikke jong. Heb jij in jouw omgeving al mensen met zo'n haperend brein? Die, die... Nee, nee, dat heb ik niet. Ik uh, heb zelf toegepast psychologie gestudeerd. Ja. En daar heb ik me vooral gericht op jongeren. Ja. Maar tijdens mijn tijd dat ik aan het studeren was. Heb ik wel iemand moeten helpen die daar last van had. Mm -hmm. uh, toen was ik inderdaad één keer per week mantelzorger. Ja. En ik merkte wel dat het voor haar best... Lastig was op sommige momenten. En ja. zeker ze woonde alleen, ze zat niet bij een club. Dus ze was echt gesteld op de mensen die haar kwamen bezoeken. Ja. En ja, op een gegeven moment was mijn tijd daar ook op. Toen ging ik daar weg. En dat uh, voelde toch wel als ja, nou, best pijnlijk om afscheid te nemen. Omdat, je, ze woonde in Amsterdam. Helaas, kan ik haar niet bezoeken. Um, of tenminste, het was voor mij lastig om haar te bezoeken, omdat ik het toen heel druk was. Ja. Ja, en dat, ik merkte toch wel bij haar dat het heel lastig was. Ja. Dat het, het je, was bouwt een je bouwt een band ja. op met Ja, het doet natuurlijk. heel ja. erg pijn om ja. te zien eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Leontine, wat is jouw achtergrond? Uh, hoe heb ben je, je met... even? Oh. <laughs> je, hebt drie, je hebt drie minuten. Oh, okay, hè? Ja, ja. Dan staat er even ik... de muziekje in, maar anders dan wordt het een... Uh... Nee. Ah, ja, ja, nou, ja. Ik ben, ben agogisch geschoold, HBO, VO. Ik heb heel lang in de kinderpsychiatrie, volwassenpsychiatrie gewerkt. Toen heb ik ontdekt dat ik een hele grote creatieve kant heb. ben ik gaan fotograferen, ben ik gaan schrijven. Ik heb boeken geschreven. ja Zeker, ook met zo'n grote canon. Hey, We ben, zaten hey. mijn uitgevers, lang gewerkt. En toen, in 2008, kwam de economische crisis. Uh, nee, ik had mijn, mijn baan opgegeven. Ik wilde wat anders doen. En toen kwam de crisis. Dus toen werd het in de creatieve sector steeds lastiger... Zeg maar, om iets te vinden. En ik ben ook heel makkelijk van... ik ga gewoon van onderaf aan weer gaan proberen. En toen zei een vriend van... jongens, de thuiszorg niks voor jou. En zo ben ik eigenlijk in de oudere zorg terechtgekomen... En ik ben op de een of andere manier, ik snap zelf nog steeds niet waarom, maar ik ben een soort van verliefd geworden op alle mensen zeg maar, die vergeten. Mm -hmm. En ik kwam bij ze thuis, ik vond ze allemaal even aandoenlijk. Ze snakken naar contact, ze snakken naar beleving. Dus snakken naar plezier. Oh jee, Oh Ik vergeet ook wel. Nou, kom maar. Ik zou zeggen, 28 november hebben we, we Zandstroom open. Het al. Ja, ja, ja. Kom lekker langs. Okay. Ja, hoe meer mensen dat gaan weten. Ik, ja. Ja, het is echt een beetje mijn levenswerk geworden. Ik heb er een boek over geschreven trouwens. Mag ik dat nog zeggen? Ja, zeg nou. Je luister, je mag straks nog veel meer zeggen, oh. want we gaan er nog even oh. over doorpraten. Maar oh. even een stukje muziek tussendoor. Voor oh, de voor luisteraars ademkomen. thuis ook even lekker gewoon ja. even ontspannen.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 Ja, ja, ja. Nou, we zijn dan weer bij. Het uh, bij, uh, bij, uh, is de most wonderful time of the year. En tien voor half één dan weer. Ja, nou, dat de, de, de tijd gaat gewoon gemist. Normaal door. draaien we altijd een uitzending van twee uurtjes en dan zijn we helemaal kapot. En, en nu de hele dag, hè? Nu daarom nee, vier uurtjes uh, oh. met uh, Maar, maar met gezelligheid kent geen tijd, Willem. Nee, sowieso. Neem jij dan een koekje? Ja, nou, ik vind het ook heel gezellig. Maar Cheryl, ga maar gewoon door met de, met, de, met de twee gasten. Want ik vind het een heel interessant onderwerp. Want ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb ook zelf ook wel eens een beetje een haper is er iemand op de televisie? En denk ik, wie is dat ook weer? Ja, en en dan zit je, dan je naar je eigen vakantiefilm te kijken. Ik weet niet of dat er ook mee te maken heeft. Maar dan denk je van, en dan, kan je niet, dan kan je de naam honderd keer zeggen... en dan kom je er toch niet op. Nee. En een half uur later ja. denk je eens... oh ja, dat is wel moet zijn, maar nou weet ik het weer. Ja, nou in het verval als je hier komt... die fles spraakwater laat je dichtzetten. Want, uh, hè? Ja. Nou ja, goed. ja, luisteraars. Nou ja, Harm en zijn moeder... die, uh, die moet af en toe ook even een uh, ei kwijt. En, uh, ik praat met Jurk, uh, Keuning, uh, Hij is... Uh, Verbonden aan de stichting uh, Nieuwjaarsduik. En Leon Tien Treiberg En zij uh, is uh, vertegenwoordigster van de leukste club van Zandvoort, de Zandstroom. En ze heeft al honderd uh, uh, uh, verteld net. En we gaan zo nog even verder met de praten. Want ik ben best wel nieuwsgierig naar het onderwerp. Maar Jurgen, uh, de, de Nieuwjaarsduik, dat moet wel allemaal veilig verlopen. Ja, zeker. Dat is voor ons ook eigenlijk nummer één. Ja. Het is natuurlijk belangrijk dat het leuk is, maar het belangrijkste is veiligheid En daarom is de rengsbrigade ook altijd aanwezig. Ja. En de rengsbrigade heeft ook een aantal tips... die ze willen meegeven aan de mensen die komen duiken. En dat zijn tip 1. Duik alleen waar toezicht is van de rengsbrigade. Mm -hmm. Dat is denk ik het belangrijkste. Want als er dan iets misgaat, dan zijn zij erbij. Ja, je moet niet 100 meter verderop en dan nee. zelf uh, nee. de zee in duiken. Nee. Dat moet je niet doen. Ja. Nee. Tip 2 is, doe mee aan de warming-up. Dat ja. is hartstikke leuk. Maar het is ook goed om van tevoren alvast warm te zijn. Ja. En dan komt tip 3 ook. Kleed je ze uh, niet snel uit. Want zo verlies je kostbare warmte. Als je gelijk je uitkleedt. En uh, je moet nog een kwartiertje, twintig minuten wachten. Ja. Dan krijg je het al heel koud voordat je al het koude water ingaat. Ja. En dat is natuurlijk niet prettig. En, uh, ja. nou, tip 4 is, als je uit het water bent. Dan moet je zo snel mogelijk droge kleding aandoen. Mm -hmm. Natuurlijk jezelf ook afdrogen. Maar droge kleding is ook heel belangrijk. Want dan krijg je het weer snel warm. En de laatste tip die ze meegaven was voornamelijk geniet ervan. Ja, nou dat doen een hoop mensen. Want ik ben er wel eens getuigen van geweest. Iedereen is vrolijk. En uh, ja, die warming up is ook heel leuk. Want dan uh, gaan ze met elkaar allemaal dansen en zo. En uh, dat geeft wel een hele leuke sfeer natuurlijk. Uh, en als er een beetje knap weer is en het zonnetje schijnt erbij. Nou, dat ja, is, dan dat is helemaal leuk. Uh, Regelen jullie dat ook het weer? Dat weer? Nee, helaas oh. niet. Hadden we dat maar kunnen doen. Als we dit ja. weer hebben zoals vandaag, ja. dat zou ja. prachtig zijn. Blauwe ja, lucht, mooi. Ja. mooi voor de alleen de temperatuur hè dan. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Is het ja. ook verstandig voor mensen uh, om, om even bijvoorbeeld een huisarts te vragen, van kan ik hier wel aan meedoen als je bijvoorbeeld uh, onderliggende... Uh, oh ja, zeker. Als ja. je inderdaad twijfelt van kan ik hier aan meedoen, is het heel belangrijk om zeker te weten dat je het zelf aan kan. Mm -hmm. um, en als je het niet aan kan, vinden wij het ook heel leuk. Want er komen ook altijd duizenden mensen kijken. Dus als je niet mee kan doen aan het duiken... dan is het altijd leuk om toch het hele schouwspel te zien. Gezelligheid. Ja. Het ja. <tosses> is helemaal hip en in, hè? In het koude water. Er zijn een heleboel mensen ja. die zijn daarmee bezig. Die geloven daarin dat dat heel heilzaam is. Mm -hmm. Ijskoud water. Ja, ik, Ijsbaden. Ik, ik, ik ken het wel van de sauna. Ja. Dat is wel, wel. ja en ook niet iedereen doet dat. Hè? Ja. Nee. nee. Het schijnt gezond te zijn. Ja. Hey, ik, ik heb ook laten vertellen dat. Ik weet niet of het zo is hoor. Maar dat ook de ziekte van Parkinson. Uh, soms een, een oorzaak is van optredende hapering van de hersenen. Ik moet het wel. Ik ja. bijna weer ja, zeggen. Heel maar, mooi, ja. Heb je heel mooi uitgelegd nu. Ja, je, Parkinson komt helaas ook steeds vaker en vaker. Er ja. valt ook heel veel over te zeggen, maar wat je veel ziet is dat uh, vaak gaat Parkinson over in een vorm van dementie. Mag je even zeggen? Ja, dementie, <laughs> een vorm van dementie is dat mag je wel weer zeggen. <laughs> okay. Natuurlijk mag je dat zeggen, want ja? dat snappen we maar. Als het maar niet is de dementerende of hmm. ja, de ja. dementerende. We hadden een keer een heel mooi artikel in het AD ja. toen mijn boek verschenen was. Ik heb een boek geschreven. Het was een prachtig inhoudelijk uh, artikel met hele mooie tips. En toen heeft een redacteur erbij gezet. Positieve insteek voor dementerenden. En, ja, daar zijn wij gewoon heel droef op de een of andere manier. Want mm. dat, is, dat is nou net wat we er niet in willen, het woord. Maar goed. Ja. Hey, de, de mantelzorg, moet ja. ik het even in de ja. algemeenheid. Hè? Komen die vaak mee met, met uh, de mensen die, uh, die jullie. Ja, dat is een hele mooie vraag. Wij, wij uh, zeggen altijd: de club is er voor de mensen met het haperend brein. We hebben overigens ook. Andere mensen die geen apenbrein hebben, maar wel broos zijn. Uh, de mantelzorgers, wij zijn er ook voor de familie. Ja, want het Steeds lijkt me zo dat, zoals ik het voor jou een beetje proef. Uh, als het zo gezellig is uh, voor, de, voor die mensen die daar uh, de dag ja. van bezoeken. dat die daar misschien wel op een zekere manier van opknappen of, of in gedrag. Uh, ja, of? dat is ook mooi. We hebben, dat is zeker, dat is absoluut waar. En ik zou willen dat daar ooit onderzoek naar gebeurt. Is ja. dat er zijn mensen bij ons die zijn zo gelukkig... dat ze iets gevonden hebben waar ze er weer toe doen. Dat ze weer van betekenis zijn. Dat, dat beseffen ze wordt worden. Ja. Dat, ze, dat ze weer van waarde zijn. Ja. En er is bijvoorbeeld één meneer, dat vind ik ontzettend aandoenlijk. Hij is altijd directeur geweest van een basisschool. Meerdere basisscholen in Haarlem. Ontvindt een interessante, boeiende man... En met een haper en brein, een fors haperen brein. En nu is, komt hij naar de club. En dan gaat hij s'avonds zijn kleren klaarleggen... omdat hij de volgende dag naar de club gaat. Ja, ik vind dat zo ontzettend aandoenlijk. Ja, ja. En hij neemt altijd boekjes en dingetjes voor ons mee. En dan moeten we dat allemaal weer bekijken. Dus, dus mensen gaan gewoon weer meedoen in het leven. Dat ja. is het eigenlijk. Maar want, laat me als maar... je, want als je het niet, niet doet naar zo'n club... En je, en je zit thuis... Je wereldje wordt steeds kleiner. En het lukt je op een gegeven moment niet meer om initiatief te nemen. Dus er gebeurt niks meer. Je blijft gewoon op, je bank, op de bank zitten. Want om initiatief te nemen, om iets te gaan doen... heb je bepaalde functionaliteit in je hersenen nodig. En die is er niet meer. Dus moet je je voorstellen wat er gebeurt... als je niet onderdeel bent van zo'n community. Want zo is het eigenlijk. Ja, dan, dan heb je misschien wel je vrouw nog. En misschien af en toe je kleinkinderen. Maar het wordt wel heel klein om je heen. En ook saai. En sterker nog, mensen met een en brein... hebben prikkels nodig. Er moet iets te beleven zijn. Van ja. Professor Scherder, ken je vast wel... die neurolog, beroemde neuroloog, mm -hmm. die zegt altijd... van mensen hebben een verrijkte omgeving nodig. En zoals je bij ons binnenkomt... is het één groot feest. Is het een levend kunstwerk? Leon heeft het gezien. Een en al kleur... Bij alles denk je, oh wauw, het gebeurt hier. Dat is al... Want, en dat doet een appel op het gevoel. Ja. Want dat gevoel is niet, dat is niet dement. Ja. Het hapert uh, niet. Het lijkt me uh, voor die uh, mensen... die dus uh, mantelzorgen, om het zo maar even te zeggen... als die getuigen zijn van wat daar bij jullie gebeurt... dat het ook voor hun een, een, een veilig gevoel geeft... van ja, daar gaat mijn partner of mijn vriend... of wie het ook betreft, die gaat daar naartoe. Zeker. Dat, dat geeft dan, ja, want ik bedoel, als jij niet weet... Ja. Hoe iemand zich voelt tijdens zo'n opvang. Ja. Dan, dan, en, en misschien ook wel heel uh, depressief thuiskomt. Ja. Wat ik eigenlijk bij jullie nou, niet vergeet. verwacht. Dat, ik denk dat ze bij jullie uh, juist blijer terugkomen ja. thuis. Ja, ik denk dat ook wel. En, en dat, is, dat is natuurlijk ook wel weer relatief. Hè? Want dat, dat proberen wij dan ook aan de familie te leren. Want de familie wil graag dan weten, hoe was je dag? Ja. Nou, moet je je voorstellen, als dat gevraagd wordt... terwijl jouw halve brein er niet meer is, hoe was je dag? Nou, wat denk je dat er dan gaat gebeuren? Geen idee. Dat dan mensen weten dat ze een sociaal wenselijk antwoord moeten geven. Ja. Dus ze weten, ik moet antwoord geven. Dan kan het zomaar zijn dat een mensen met een haper en brein zegt... Uh, ik heb de hele dag geen eten gehad. Iedereen zit hier met zijn ogen dicht. Alle mensen zijn dood. Niemand praat tegen mij. Dus die antwoorden kloppen niet. Maar ja. dat komt omdat wij dan als omgeving een vraag stellen. Dus je kan beter geen vraag stellen. En via ons weten hoe die daar geweest zijn. Maar ze hebben het gewoon absoluut leuk. ja. ja. Zeker. Ja, heel positief. Ja. Ik zie uh, Jur ook uh, maar richting nog even uh, kijken. Want jij had nog ook een. Uh, ja, nou ja, I goed. Ik, uh, ten eerste, als ik dit verhaal zou horen, dan ben ik heel blij dat wij voor dit goede doel hebben ja zo, Mooi, dat is dankjewel. Een, uh, heel mooi verhaal. Wij ook vinden het nou, fantastisch. Dat was, dat was ja. eigenlijk mijn volgende vraag. Waarom ja. hebben jullie hiervoor gekozen? Nou ja, eigenlijk, als je dit verhaal zo hoort. Daarom, het ja. uh, is voor het eerst dat ik het zo hoor, maar het, is, het raakt me ook wel echt. Inderdaad. Ja. Ja. Nou, jij hebt ermee te maken gehad, heb ik net verteld. Ja. Je hebt uh, ook een studie gedaan, uh, mm. psychologie. Dus, ja. dus je, hebt, uh, je weet een klein beetje wat er allemaal om kan gaan in het kopje van de mens. Uh, uh, uh, ja, uh, dan ligt het voor de hand dat je, ja. dat je helemaal achter staat. He? Ja. Ja. Dus ik hoop ook zeker dat de mensen die bij ons komen tijdens het nieuwjaarstuik ook gaan doneren. Ja. Eventueel als ze dat willen, want dat uh, vinden we ook heel belangrijk. Mm. Nou, dan, dan moet je onmiddellijk ja, uh, gaan uitleggen ja. aan de luisteraars hoe ze dat kunnen doen. Nou, ze kunnen bij ons komen en dan kunnen ze gewoon in de verschillende boxjes die er zijn geld doneren. Of ze kunnen het natuurlijk ook direct aan ons geven. Ja. Um, maar ik denk ook als we kijken naar het programma, naar de gezelligheid die we hebben, dat het echt wel gaat lukken om wat geld te uh, op te leven. Want bijvoorbeeld, we hebben ook een DJ, Lady Mix, die is in Zandvoort ook best wel bekend. Die kon optreden, nou, dat is altijd hartstikke leuk uh, voor de mensen. Ja. Uh, dus, hebben jullie ja. ook een, mo een uh, mogelijkheid om daar te pinnen, bijvoorbeeld? Of, o, of, dat weet, weet ik eigenlijk dat is niet. Wel haarraden, natuurlijk. Ja. Hè? Want, want, ik, uh, ik zie net aan mijn rechterkant dat we hij dat ook hebben. Ja, tegenwoordig, mensen betalen uh, met, met hun telefoontje ook, hè? met hun ja. mobieltje. Dan leg je er zo op en dan klaar. De mensen hebben geen contant geld meer bij zich. Nee, dat is nee, een goede. Ja. Ja. Ja, ja. Zeker ja. goed. Ja. Maar goed, daar is dus al over nagedacht. Dat is ook, nou, ja. helemaal goed. Nou. Wat ik ook nog uh, belangrijk vind om te zeggen... want uh, het evenement gaat natuurlijk door... Maar om het door te laten gaan, hebben we ook nog vrijwilligers nodig. Mm -hmm. We zoeken nog mensen die ons kunnen ondersteunen... terwijl het evenement plaatsvindt. Misschien wel om op te zetten. Dat moeten we dan nog even met hun communiceren wat ze allemaal kunnen doen. Ja. Um, maar daarvoor kunnen ze zich bij ons aanmelden. Dat kan via de website. Dat kan via de mail. Die is ook te vinden op de website. Wat is, wat is de website, Jeroen? De website is uh, nieuwjaarsduikzandvoort.nl nieuwjaarsduik nou, Meer voor de hand liggend kan het niet. Nieuwjaarsduik. Punt Zandvoort of nee, nuerjaars Zandvoort.nl Dus er zit geen punt tussen Nieuwjaarsduik en Zandvoort. Um. De mensen die eventueel, eventueel bereid zijn om als vrijwilliger mee te gaan doen. Uh, krijgen die een soort instructiedag of zo? Of, of een uurtje? Of, of uh, nou, we leggen natuurlijk op de dag zelf uit wat er allemaal gaat gebeuren. Wat er plaatsvindt. Er uh, staat ook tegenover dat ze natuurlijk wel een lekker bakje koffie krijgen. Dat ze goed ontvangen worden. Ja. Uh, dus op de dag zelf. En daarvoor zullen we natuurlijk ook nog wel even goed communiceren. Want we willen natuurlijk ook wel dat de vrijwilligers voorbereid komen. Dat ze zelf ja. ook met goed gevoel erheen gaan. Ja. Ja. Ja. Dus dat uh, gaan we dan nog overleggen. Met. Ja. Uh, moeten ze zich ook uh, een beetje op tijd melden natuurlijk, hè? om het, uh, de coördinatie goed te laten verlopen. Zeker. Ja. Ja. Ja. Nou, wat uh, ja. positief allemaal. Hè? Ja. Ben ik nog wat vergeten aan jullie te vragen waarvan je, ja, ja, Jullie zitten hier nou, dus je hebt alle kansen. Nou, ik vind het nog wel als het mag. Ja, dan, uh, jij, mag, jij mag altijd. Uh, <laughs> nou, ik dacht misschien is het wel leuk. Wij, vinden, wij, wij voelen ons natuurlijk super vereerd dat we hiervoor uitgekozen zijn... voor het goede doel. We staan namelijk volgend jaar nieuw uh, tien jaar. Dus tien. ik vind het een prachtige aftrap zeg maar, van ons jubileumjaar. We, ja, we zijn in Zandvoort begonnen in de blauwe tram, januari 2013... En daar hebben we gezeten tot oktober eh, 2013. En vanaf oktober 2013 zitten we aan de Torbekkerstraat, waar we nu zitten. Maar dat is inmiddels al tien jaar. En we zijn begonnen met niks. We hadden helemaal niks. Geen ruimte, geen clubleden. Nou ja, goed. Als je nu kijkt, is het echt een bruisende community. Ja. Maar we staan tien jaar, dus dat vind ik belangrijk om te vermelden. En uh, wij kunnen ook altijd uh, vrijwillige medewerkers uh, gebruiken. Leuke, enthousiaste mensen met een groot hart en een open mind, zeg ik altijd. Heeft ja, zo'n groot hart en een open mind, is dat voldoende? Of moeten ze dus ook nog een kleine opleiding? Uh... Nee, nee, nee, nee. In, de, in de praktijk, wij kunnen mensen leren, zeg maar. Het is, uiteindelijk is het in onze ogen is het niet zo moeilijk. Het zijn een aantal vaardigheden. En dat gaat misschien een beetje te ver om dat nu allemaal te vertellen. Kan wellicht wel weer een andere keer. Maar uh, het is niet, het, je hoeft te, bij bij grote vokken eigenlijk geen opleiding. Het is eigenlijk gewoon vooral belangrijk dat je een leuk mens bent. En daar ja. zit de wereld vol mee. Ja. Dus. Wie, wie voorziet in de, in de onkosten? Jullie hebben nou dus een kans om, om uh, met deze actie geld binnen te halen. Ja, en, dan, maar... en van, dat, van dit, zo, dit extra geld, zeg maar, gaan wij natuurlijk leuke dingen doen. Dan gaan we meer met muzikanten, meer met kunst, dagjes weg, weet ik wat we daar allemaal mee kunnen gaan doen. Dan hangt een beetje vanaf hoeveel we ophalen. Ja, dus werken jullie verder met sponsoren of is het de gemeente die nog. Uh... Nee, het is, we zitten, dat is wel een beetje een technisch verhaal. Dat is de wetmaatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. En als mensen verder in hun proces raken, dan kom je in de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Dus als mensen echt helemaal afhankelijk van zorg zijn, dat zijn er best veel. En er zijn ook nog enkele mensen, als ze zich kunnen betalen, dat ze het particulier betalen. Ja. Dus op die manier uh, uh, wordt het gefinancierd. Ja, ja. Dus de WMO, ja. Dat ja, is, die, die voorziet en die voorziet ja. daarin. Dan, dan, dus als wij wij kunnen mensen, als wij een aanmelding krijgen, kunnen wij zo mensen in zorg nemen, omdat we, ja, dan weet je, je weet meteen eigenlijk al als je iemand spreekt en ziet hoe laat het is. Ja. Maar wat nog wel interessant is om te weten, toevallig heb ik dat net gelezen uit een onderzoek. Dat er, zeg maar, er zijn 75 tot 80% mensen met dementie wonen thuis. Maar slechts 15% maakt daarvan gebruik van een of andere vorm van dagactiviteit mantelzorgers tegelijkertijd aangeven... ...dat ze ja. enorm overbelast zijn... ...en dat ze eigenlijk snakken... Ja. ...naar een dagactiviteit... Ja. ...voor hun haperende, haperende naasten. Dus dan kan je zien dat er nog ontzettend veel werk... ...aan de winkel is ten aanzien van de bekendheid. en Dus daarom is het heel fijn... ...dat ik op de radio daar weer wat over kan vertellen. Ja. Ook voor Zandvoort. Ja. En hoe zit dus het met, uh, met hoeveel case managers hier in Zandvoort? Zijn die er voldoende? Ja, ik heb het gevoel dat er altijd te weinig mensen zijn... als het gaat over de zorg met mensen met dementie. Dat, dat uh, uh, Dus ja, we hebben ambassadeurs nodig. Er, er, er, ja, Vind ik een beetje lastig om te zeggen... of er voldoende case managers zijn. Ik denk dat er... Dat er uh, ja, dat er nog veel meer ondersteuning nodig is. Nou, ja, dat... Gewoon omdat op het moment dat, dat wat er vaak gebeurt is... dat mensen te lang wachten, hè, omdat bijvoorbeeld hun partner niet wil... dat proces moet je natuurlijk begeleiden op, zo spe, op een beetje spelende manier. Niet cognitief, zeg maar zoals wij praten. Gewoon doen, niet uitleggen, vooral niet uitleggen. Ook helemaal niet zeggen wat het voor club is, voor wie het bedoeld is... Allemaal niet zeggen. Je moet eigenlijk helemaal dingen niet doen. Nou weet ik van de, en dan lekker langskomen. Dan ja. nou weet ik van de wet uh, maatschappelijke ondersteuning, uh, je gaf het net al aan, de afgekorte WMO. Uh, dat er per gemeente ook nog eens verschillen zijn. Ja, er zitten zijn zeker verschillen. Maar gelukkig vallen wij zeg maar onder Zandvoort en Haarlem en die heeft een goede subsidieregeling. Ja. Uh, dus dat is, dat is, uiteindelijk is dat goed geregeld... Ja. zodat we niet zo heel veel tijd kwijt zijn aan dat soort administratieve dingen... en de meeste tijd gewoon kunnen besteden aan het omgaan met de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Met de, want Zandvoort heeft de gemeenteraad en ja. Haarlem ook. Ja. Maar hoe, ja. hoe werkt dat uh, ja. als de, de doelen binnen de raadvergadering vastgesteld worden in het kader van de WMO. Ja. Wat geeft dan de doorslag? Haarlem of zo? Nou, ja, we, zitten, we doen dat op een hele goede manier samen. We zitten met elkaar aan de thematafel ontmoeten. Daar ontmoeten we de verschillende partners... die zich allemaal bezighouden met ontmoeten... op een maatschappelijke manier ja. in Zandvoort. En dat gaat hartstikke goed. Ja. Dus ik, weet dus zeker, dat, uh... ik weet zeker dat mensen ook heel blij worden... van, uh, van lekkere muziek. Zeker? Nou, Daar gaan we, dan gaan we, nou, uh, dan gaan we dan naar luisteren. Nee, ik ja, kijk ja. even Wim kant op. Wim, heb je nog wat het mooiste voor ons klaarstaan? Ja, Jouw vervelend. kennende? Ja, ik ja. doe mijn best. Okay. morning the children all aglow i wish they'd stay young forever Ja, oké. Okay. Nou, Audio Speedwagon was dat. je luistert uh, nog steeds naar de Boys. Oh. Christmas, the Boys are back in town. En uh, we zijn nu al uh, met het derde uur bezig. Dan een uurtje, vriend, en dan is het weer gebeurd. Ik, uh, een hele hoop interessante onderwerpen weer. Ja, vind dit ik dat is een beetje anders dan anders, hè? Nou, ik ben, ik ben zo nieuwsgierig ben Of ik nou. Wat, wat zijn nou de eerste symptomen, mevrouw? Dat je kunt, kunt merken dat je, dat je een beetje vergeetachtig wordt, dat, dat, dat je je zorgen moet gaan maken. Kunt u dat aangeven? Oh, dit is wel een hele moeilijke vraag. Hoor. Ja. Nou, want ik, ik vraag mezelf wel eens af. Want dat, wat, wat, dat voorbeeld, wat ik net al gaf. Dat ik iemand op de televisie zie. Dat kan ik niet meer. Wezen, niet en daar, daar hoef je je geen zorgen om te maken. Want dat... Zie je nou als je, wel, man, maar ik heb het al gezegd: je hoeft je daar geen zorgen nee, nee, over nee, nee. te maken. Nou, wie, wie heeft te, dat nou niet, hè? Daarom vind ik dat woord haperend brein zo fijn. Ah, ja. Wie heeft dat nou niet dat je gewoon af en toe een keer wat vergeet? Dat, dat is echt wel iets anders dan wanneer je een ziekte hebt ontwikkeld. Ja, ja. En, en, en, maar zijn er symptomen dat je kunt zeggen: van nou, als, als dat of dat gebeurt, dan. Ja, kijk, als, als jij regel, met zeer grote regelmaat, als jouw uh, autosleutels in de vriezer liggen. Uh, je sokken in de koelkast. Cool Het oh, ja. is echt een, een, een, een melee van, van alles en nog wat. Kijk, dementie is een proces. Dat is er niet van de een op de andere dag. Overigens, is, dementie is een paraplu. En daaronder hangen ontzettend veel verschillende vormen. Stukken 50, waarvan Alzheimer de meest bekende. Maar dat is... Als het geconstateerd wordt, dan is er eigenlijk al jarenlang wat aan de hand. Is er eigenlijk een duidelijk verschil tussen Alzheimer en dementie? Nou ja, uh, dementie is de paraplu. Dat, zo moet je dat een beetje zien als de kapstok. En daaronder, dat is de verzamelnaam, en daaronder hangen al die verschillende vormen. Uh, en uh, elke vorm elke heeft weer een specifieke eigenschap... maar dat gaat nu te ver om dat uit te leggen. En eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo interessant. Mm -hmm. Daarom ben ik nogmaals ben ik heel blij met dat woord en brein. Nou, hoe ben ik daarop gekomen? Ik heb een boek gelezen van een psychiater, Iris Sommer... en zij schrijft het boek Haperende hersenen. En zij heeft het over negen verschillende breinziektes... van autisme tot dementie tot schizofrenie, noem maar op. En zij... En dat vond ik heel boeiend. Heeft het vooral over de uh, overeenkomsten. En niet over de verschillen. Mm -hmm. En de overeenkomsten zitten in de kwetsbaarheid die ontstaat. Ik moet je voorstellen dat als jij het leven niet meer begrijpt. Wat op een bepaald moment gaat gebeuren als je een haperend brein hebt. Ja, hoe angstig en hoe onzeker je daarvan wordt. Mm -hmm. Dus het is, het is vooral die kwetsbaarheid die we moeten begrijpen. En dat we moeten begrijpen wat deze mensen nodig hebben. En daar wordt heel vaak gezegd van ja, uh, mensen mogen dat zelf bepalen. Maar met alle respect, als jij een haperend brein hebt... Kun je, ben je niet meer in staat om dat zelf te bepalen. Dus dan moeten wij als omgeving weten van hé, hey, mensen hebben behoefte... Eigenlijk hebben ze behoefte aan, aan de dingen die andere mensen ook hebben. Behoefte aan contact, sociaal contact, interactie. Dat er wat gebeurt in je leven. Aandacht. Ja. Aandacht. Dat, je, dat ja. je van betekenis bent. Dat is wat elk, moment, wat elk mens belangrijk vindt. Ja. Er is niks zo erg als er nooit meer een beroep op je gedaan wordt. Nou hoorde ik net uh, jullie praten uh, terwijl de muziek draaide. En je had het over een boek geschreven. Ik heb, zoals ik net zei, ik weet niet of je het op de radio hebt het is echt een beetje mijn levenswerk geworden... En uh, op een bepaald moment werd ik er zelf eigenlijk heel droef van hoe vaak ik hetzelfde verhaal aan het vertellen was aan mensen. En, en op een gegeven moment dacht ik: Jeetje, er is zoveel materiaal. Er moet hier eigenlijk een boek over komen. Dus ik heb een boek geschreven, dat klopt. Het Haperende Brein: Nieuwe Kijk op Dementie. En dat, dat boek is vooral geschreven in eerste instantie voor de familie. Omdat ik dan altijd zeg: van, ja, In het netwerken, de vrienden, daar zit de grootste pijn. De pijn zit ook bij de mensen die het krijgt. Maar de pijn zit vooral bij de mensen die er langdurig mee om moeten gaan. Ja. Zo heb ik dat boek geschreven. En het is voor de familie, maar het is natuurlijk ook voor de professionals die hierin geïnteresseerd zijn. En, en, het ligt gewoon uh, in de boekhandel. Of? Ja, het, ligt, het is, verkrijg, dat is een goede vraag. Het is verkrijgbaar in elke boekhandel in Nederland en België. En ik had eerlijk gezegd stiekem gehoopt dat het veel groter bereik zou krijgen. Uh, maar de, dat is net als met boeken. Er komen honderden duizenden boeken per dag uit. Bedoel, ja. mijn, over mijn boek wordt nu alweer gezegd... het is verouderd. Terwijl het is natuurlijk niet verouderd. Het is eigenlijk een soort handboek. En ik gun het eigenlijk mensen die ermee te maken krijgen... en midden in die worsteling zitten, dat ze dat boek gaan lezen. Omdat ik eigenlijk zeker weet dat het ze gaat helpen. Nou, toch nog maar even de titel dan en, en, ja, en de nou, uitgever. De... Het, het haperende brein, nieuwe kijk op dementie. En het is geschreven zeg maar, door mij, Leontine Trijber. En als je googelt op het haperende brein, dan komt dat tevoorschijn. Het is bij Zandstroom te koop. En het is zeker ook... We nemen het ook mee een, een nieuwjaarsduik. Daar zullen we zorgen dat we een aantal exemplaren uh, mee hebben. Ja. In de studio ook, uh, Leon van Es. Leon, uh, uh, jij had het net over... Uh, uh, dat je af, af en toe wel eens een beetje een koud bolletje hebt... en dat je dan een muts opzet. Mm -hmm. uh, en die mutsen hebben jullie volop. Maar ja. jij wil wat met die mutsen verdrappen. Ja, inderdaad. Uh, er blijven altijd uh, toch nog wel de nodige mutsen over. Ja. En... Uh, um, we geven ze niet weg. Kijk. Kijk, je moet duiken wil je een muts krijgen. Ja. En nou, wil je er nou echt eentje, dan kost die 5 euro. Ja. En dat is voor het goede doel. Ja. wel heel simpel. Dan, dan hoef je niet te duiken. Dan hoef je niet te duiken. Nee, dan duik je nee. alleen even in je portemonnee. Dan duik je even in je portemonnee. 5 euro, <laughs> muts mee. En, want het is best belangrijk dat, uh, nou ja, het, het goede doel van, van deze keer dat daar gewoon even flink wat voor binnen gaat komen. Ja. ja, ja. En uh, ja, daar zijn we druk mee bezig. Ik moet je eerlijk zeggen, je hoort steeds meer om je heen ook... Hè? Dat, uh, dat helaas mensen gaan lijden aan, uh, aan, aan geheugenverlies. Mm -hmm. Ja, dus een dus, uh, ja, beter goed doel kan ik op dit moment daar niet bedenken, toch? Ik vind het wel een ontzettend leuk doel. Ja, ja. ja absoluut. En, en even een heel... Heel Even terugkomen op de eerste keer dat ik uh, de zandstroom binnenwandelde om te gaan vragen: van uh, willen jullie uh, het goede doel zijn? Toen zaten ze dus in een grote kring, een heleboel mensen met dat haperende brein zaten erbij. En dat is heel leuk hoor, want dat werd een heel leuk gesprek ja. uiteindelijk. Ja. Ja. Ja? ja, ze schrokken een beetje dat ik vond dat ze ook allemaal moesten duiken, maar dat heb ik later maar doorgeslagen. <laughs> maar hoe gaat het nou zo'n gesprek? Want tot, uh, moet je gewoon leuk. Gewoon, je moet gewoon doen. Gewoon praten en dan uh, gaan ze vanzelf. Mee. Het is wel een hele mooie vraag, hè? Want, want, want heel veel mensen. Ja, hoe gaat, gaat zo'n gesprek? Wij, wij, wij bespreken eigenlijk alles met de clubleden. Wij hebben ja, ooit... maar kijk, je hebt, je hebt zoveel ervaring dat, je weet, ja, ja, ja. dat je, je weet ook van, nou, ik kan beter dat wel of niet zeggen. Maar een leek die binnenkomt, die is geneigd om alles te zeggen. Nee, maar je, je, je moet gewoon jezelf blijven. En ja. gewoon praten over het onderwerp waarvoor je binnenkomt. En als we daarbij zitten, dan komen er hele leuke reacties. Maar op het af. is wel leuk, want Leon, ik, ik, ik ontmoet hem nu voor de tweede keer. En ik mm -hmm. heb al een paar keer aan de telefoon gehad. Maar zo over Leon zou je we wel kunnen zeggen: dat is een geboren zandstromer. Ja. Dat is namelijk een werkwoord. En dat betekent, hij heeft, Leon, heeft, Leon heeft een bepaalde losheid. Hij gaat gewoon praten. Ja. En dat is eigenlijk wat we een beetje. Ga gewoon lekker uh, praten. Ja. En dan natuurlijk liefst niet te snel en te veel en te lang. Want dan haken soms mensen af. Maar die, die energie, nou, gewoon leuk. Ja. Ja. Als ze, als ze, maar gewoon over van alles praten. Van alles, nou, alles. Maar, maar niet overal over. over, over uh, nee, daar heb ik niet over. Nou ja, nee. ja, dat is wel ook alweer een goede vraag. Want dat is een van mijn stokpaardjes. Ik heb er vele. Maar ik vind het heerlijk om met mensen die vergeten een gesprek te voeren. En dan is eigenlijk de vraag: stel dat je gaat vergeten. Hoe zou jij dan willen dat ik met jou omga? Dat is de vraag. Ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg mm -hmm. gewoon tegen mensen die vergeten. Ik zeg niet dat jullie vergeten. Maar dan zeggen ze allemaal... oh, dat heb ik ook, heb ik, heb ik ook. Maar dan is de druk eraf. Maar stel je nou voor je gaat vergeten. Hoe wil je dan dat ik... stel dat jij gaat vergeten... hoe wil je dan dat ik met jou omga? Ja. En dan dat levert zulke mooi, mooi materiaal op... dat ze allemaal zeggen dat je normaal doet... dat je weet dat ik niet gek ben... Dat ik mee mag blijven doen. Maar zij, hebben natuurlijk, zij, hebben, zij leven allemaal in een. Ja, alsof je een dubbele jetlag hebt. Of negen Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Dus ze hebben. Ja. Maar ik ga zeker binnenkort een bezoekje brengen. Ik beginnen. ga je uitnodigen. Dat is ja, leuk. Bij Zandstroom uh, uh, Open. Iedere vierde woensdag van De maand. Iedereen iedereen komen kijken. Volgens mij ben jij een vaste leverancier van vitamietjes voor het hart. Voor het hart, ja, dat <laughs> ja. is wel mooi. Want dat, is, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het gaat echt over energie vanuit je hart. Ja. Je leert het niet in een boekje. Het is gewoon je menselijkheid, zet je menselijkheid in. En het is goed om te beseffen, het is ontzettend droef natuurlijk. Maar één op de vijf mensen gaat er vroeg of laat mee te maken krijgen. Dus in je omgeving, je collega's, whatever. Het is volksziekte nummer één. Ja. Hij staat hoger dan hart- en vaatziekten. Dus ja. we moeten ja, we. Uh... En ook die andere vervelende ziektes. Ja, de K zeg maar. Ja. oh die is ook, ja, Die is ja, natuurlijk ook vreselijk. Maar het gaat het voor mij gaat ook veel verder. Hoe gaan wij als mensen met elkaar om? Weet je wel? Mag je, mag je ook nog erbij zijn en ertoe doen als het minder goed met je gaat? En wij zeggen ja, natuurlijk. Want elk mens is waardevol. Ja. En wij zeggen ook van het hele leven is gewoon één groot veranderingsgebeuren. Je kunt dat niet tegenhouden. Nee. Eén grote beweging, één grote verandering. En als wij nou maar dementie kunnen gaan zien als een nieuwe fase in het leven dan is het al minder zwaar dan oh jeetje ik heb een dodelijke ziekte en dat, hoe gaat het nou met je? Ja, mensen kunnen niks met die vraag hmm. je kan veel beter zeggen jeetje wat heb jij je leuke shirt aan vandaag of wat is het fijn dat ik jou ontmoet ja. continu positief ja. dus dat is ook een beetje wat je voelt als je binnenkomt het ja. is één ja, ja. warm bad en, en het is een warm bad en daar zit weer een visie achter omdat wij weten dat dat dus werkt het vertraagt de ziekte ik heb echt wel mensen die dan, die dus mevrouw die is dan net helaas verhuisd, dat, is, dat heet dan opgenomen, maar bij ons noemen we dat al verhuisd. Die heeft acht jaar bij ons gezeten, woonde trouwens hier op de tolweg. Mia, wat waren wij dol op die vrouw. Acht jaar. En op komen ze vijf dagen per week. Ja. Warm bad, dank voor ja. het bruggetje, want ja. Willem die zorgt ook voor warme baden. En dat doet hij met muziek. Ja, maar even even ervoor dat we eruit gaan. tenminste. Ja, we gaan er wij niet eruit gaan, ha, ha. maar jullie gaan nog een uurtje verder. We gaan een uurtje hartstikke verder. bedankt Ja, dat super we op bedankt. Op deze manier, ja, midden in zo'n kerstprogramma... jullie ongeveer bijna een uur hebben bezig Dank je ja, ja, wel. voor ja. ons ook leerzaam, dus, dus het uh, En, en, ik, en heb leuk, leuk. ik heb zo vermoed dat uh, de borst en de zandstrom nog wat gaan doen samen. Ja. En ja. wie zijn uh, dan de boys? Dat zijn wij. Oh leuk! Ja, ja, ja. Het oh, ja, dat, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb al eerder hebben we gezegd... Van, kunnen we niet een keer een live uitzending... kunnen we niet een, een soort thema uitzending maken? Hou Neemen hem wel in de gaten. Nemen we clubleden mee? Kunnen we met elkaar het gesprek voeren ja, op de radio? Hoor, geen punt. Ja, waarom niet? Leuk. Ik wil wel graag mensen met, met een hap en brein een stem geven. Van ons, nou, dat, uh, dat, dat komen jullie ter plekke op de locatie? Kan ja. dat ook? Ingewikkelder misschien. Maar... Nou, maar de koffie is hier wel lekker hoor. Ja, maar weer. ja wij proberen, uh, Wim en ik, wij proberen. Uh, kijk, Wim is uh, een ontzettende muziekkenner, dus die komt uh, over het algemeen met, met hele goede muziek. Vind, Leuk. vind ik dan persoonlijk altijd. Uh, uh, in, met de uitzending uh, invullen, zeg maar. Maar we hebben ook een beetje satire. We, we doen wat stemmetjes na. Ja, na en, leuk, uh, maar... Dus zeker in deze tijd, uh, uh, met name in deze tijd... is gewoon soms, ja, voor sommige mensen... ellendig. toen uh, ja. ja. we naar het nieuws te kijken een hele dag is ja. stuk. En ja. wij proberen die mensen daar ja, uit ik, te halen. Ik, ik niet, precies, ik, ik, niet altijd naar het nieuws kijken. Af wel en nee, doen. Wel nee, je ja. moet ik het luisteren. Na het nieuws komt uh, water uit Lindberg. Die komt ook nog even praten. En als jullie het goed vinden, dan kom ik ook nog even iets vertellen over het kerstverhaal. Als er maar uh, niet uh, zo'n verhaal is, dat is vanmorgen. Want, uh, nee, dat, dat, dat, dat kun je helemaal vergeten, willen. Ja, gelukkig. Oké, okay. maar uh, ik dank jullie hartelijk. We gaan eerst nog een muziek hebben. Meisjes, gezellig ja, Goed zo, oké. Okay. Al weken was ze zenuwachtig, deed ze nogal raar. Er werd niet meer gesproken of gelachen. It's winter fall Red skies are gleaming Oh! Seagulls are flying over Swans are floating by Smoking chimney tops Am I dreaming? There's a silky moon up in the sky, yeah, children are fantasizing, Grown ups are standing by, what a super feeling, am I dreaming?